Opnieuw zijn drie topmensen uit het Amerikaanse bedrijfsleven opgestapt uit de adviesraad van president Trump. Ze zijn het niet eens met zijn beleid. Ze vinden dat de regering verdeeldheid zaait zijn de bazen van chipfabrikant Intel, sportkledingmerk Under Armour en medicijnfabrikant Merck. Aanleiding voor hun vertrek is de late reactie van Trump op het racistische geweld in Charlottesville. De adviesraad van Trump raakt al eerder een aantal topbestuurders kwijt, onder wie Elon Musk van automerk Tesla. Die was kwaad dat Trump uit het klimaatakkoord van Parijs stapte. Het aantal stalbranden is de laatste jaren toegenomen. Drie jaar geleden waren het er 29, het aantal is opgelopen tot 47 vorig jaar. Volgens Brandweer Nederland kwamen in de afgelopen drie jaar 370.000 dieren om bij branden. Kortsluiting en werkzaamheden zijn de belangrijkste oorzaken. Het weer van het Zuidwesten uit buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Er kan plaatselijk veel regen vallen. In het oosten kan het nog 28 graden worden, in het westen 22 tot 24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 Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Head down. Het Huis heeft een hele tijd geleden een plaat gemaakt voor onze weerman Lex van der Hooren, with You". Dat is speciaal voor Lex van der Hoorn geschreven. Dit was een andere grote hit van Ser Met Don't Dream It's Over. Het is aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. En Wat gaan we in uur 2 allemaal doen, Albert -Jan? Nou, uiteraard, zoals de vaste luisteraars en kijkers van ons weten, rond de klok van half vier tijd voor de evenementagenda.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 En uh, natuurlijk veel sport. We volgen natuurlijk voor u ook de voetbal-eredivisie. En straks natuurlijk de tussenstanden daarvan. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken.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 We don't have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 You love show And you know what I mean It's the season Let your love find Like it. Let your love grow with the smartest of dreams and let your love show.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 perdido me he dejado en las sombras te juro que te pienso hago el mejor intento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 De watersportvereniging Zandvoort bestaat 50 jaar... en organiseert der gelegenheid hiervan op 19 en 20 augustus het NFB... kustzeilevenement, een speciale editie van de Eneco Luchter Ditmaal zullen niet alleen katamaranzeilers zeilers het water opgaan... maar ook voor de watersporters uit andere disciplines... worden alle activiteiten georganiseerd. Een multi-watersportevenement voor alle watersporters en watersportliefhebbers. De locatie uiteraard de watersportvereniging Zandvoort...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 Ik denk, kom maar komen. Het is een lange tijd, nu doe ik shows in Suur en land op Sanderrijk. Rijk. was nooit interessant, nu Rijk. Vlug gemist, dat werd een lange reis Doe voor mij patat, maar niet voor lange reis Geen lange rij, maar de gastenlijst 55 is mijn vaste prijs En ik kom in je club en ze betasten mij Baby, je moet niet aan me zitten Kom naar mijn krip, we kunnen lachen liggen Ik was vroeger boos, maar kon aardig spitten. Miss hij zit jaren binnen Nu wil ze zitten aan mijn lijf, maar ben niet gespierd Mijn lijf was geen vlees, niet gespierd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 M'n mannen doen splash. Beetje, ik wil alleen cash. Ey, 22 op de dash. Heel mijn leven gaat Al alle mannen doen splash. Plash. Ik slaap slapen met een doos, hoe wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee, vraag mij niet waarom. Ik slaap slapen met een doos, hoe wakker met een ton. Ik denk aan mijn kant te rijd, terwijl ik langs je Hier wordt je arm bereid, dus er maakt geen kans bij mij. Ik denk aan mijn kant te rijd, terwijl ik langs je Hier wordt je arm bereid, dus er maakt geen kans bij mij. Ik denk aan mijn klanten rijd. Een enorme populaire plaats van dit moment, Leeuw Kleine en Boef.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 The door should Where lights and music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 Zomer, zin in ZFM en Zandvoort Jorder, The Summer Breeze. Ja, ik denk al, waar komt-ie? Daar komt hij dan, Julian Klerk en Hélène. Satin noir sur son teint blanc. A vous peignoir que c'est trop blanc. A vous c'est trop blanc. Le noir bien, c'est pour dix ans, mais j'en prendrai pour cent dix ans, au moins, au moins cent dix ans. m'a ton amant.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 Ja, momenteel staat het uh, wielrennen op uh, in de studio. Dus ik denk, nou even Franstalige frans plaat. Hè. Een beetje bij de Tour de France, toch? Maar dat is het niet. Het is nu uh, Tour de Bink-bank. Uh, toch? Uh, ja, nee, dat klopt. Ja. Ja, en uh, Doumoulin is uh, momenteel leider. En om slechts rekening te houden met één andere renner... Namens, namelijk Wellens...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 Ja, echt waar, Robert jan Dat komt er zo aan, toch? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. En uh, uiteraard ook het uh, gedicht van de dag, dier van de week... en nog veel meer de wedstrijden uit de eredivisie. Visie. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar je eigen... enige so echte, eigen lokale radio, ZFM, zolvoort. We zijn er zeven dagen per week, 24 uur per dag... met muziek en informatie in en heel veel happiness. En daar zingen de Sisters ook over.